Goedenavond, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Het CDA heeft een nieuwe nummer 1 sinds vanmiddag. Henry Bontebal. Hij is twee jaar actief in de Kamer. Hij moet de partij, die er in de peilingen niet best voor staat... weer een positief gezicht gaan geven. Vanmiddag gaf hij zijn eerste interview als lijsttrekker... waar hij vertelde dat hij zich wil gaan inzetten voor de verschillen in bijvoorbeeld inkomen. In mijn eigen Rotterdam, dat ik van uh, in 10 minuten inderdaad van die twee woontorens... die er prachtig uitzien met hele dure penthouses bovenin... dat je in 10 minuten fietst naar een wijk waar mensen het echt veel slechter hebben. Waar sommige alleenstaande moeders twee banen nodig hebben om een gezin te onderhouden. En die verschillen zijn wat mij, mij betreft te groot... En ik denk dat dat ook de samenhang in de samenleving ondermijnt. Dus ik wil daar wel dat het CDA daar wat aan gaat doen. Groot-Brittannië heeft vandaag Russische bommenwerpers onderschept. De vliegtuigen werden gespot toen ze vlakbij Schotland vlogen. Britse straaljagers zijn erheen gegaan en toen vertrokken de Russen weer. Eerder vandaag kwam naar buiten dat Nederlandse F-16's precies hetzelfde hebben meegemaakt. Die hebben twee Russische bommenwerpers die richting Nederland vlogen weggestuurd. Of het om dezelfde vliegtuigen ging, dat weten we niet. In het Duitse pretpark Europark zijn drie gewonden gevallen. Tijdens een show met duikende piraten klapte een waterbassin uit elkaar. Daardoor kwamen ingestorte decors. Stukken op bootjesattracties terecht. Twee artiesten en een bezoeker zouden gewond zijn geraakt. En misschien heb je het gehoord afgelopen weekend. Een lunch met familie in Australië eindigde met drie doden en iemand in levensgevaar. De vrouw had giftige paddenstoelen gebruikt in het eten. Omdat zij en haar kinderen niet ziek waren, dacht de politie dat ze het met opzet had gedaan. En dat brak haar hart, zei ze in Australische media. Ik niet. Ik ze. In een verklaring vandaag zegt ze het op, absoluut niet opzettelijk te hebben gedaan. Dat had een mix gebruikt van paddenstoelen uit de supermarkt. En een paar gedroogde die ze had gekocht bij een toko. Volgens haar waren haar kinderen niet vergiftigd omdat ze geen paddenstoelen lusten. En die eruit hadden geschept. En dan nog de weer vanavond nog lang warm en droog. Maar vannacht kan het wat gaan regenen. Ook morgen vroeg. Later op de dag dan zonnig en lekker warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Zomaar dat we hem even weer laten horen. Deze van Hoefs En het voordeel is, ze zijn ook ultra kort. Het is eigenlijk zoals ik het vroeger omschreef... toen ik samen met Wilco Toebak het programma In de Nacht... deed op zaterdag woede de mannenmuziek. Maar daar doe ik het toch wel een beetje te kort aan. nummer Leed Bloemer gaat toch wel heel over serieuze zaken. Namelijk over ja, zelf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 come out of my bed It's making me pity my whole life and Don't wanna feel stupid and sad It's my own world before I'm with them water, get haul is hauling Laat de dagen raad, ja, die nader We zijn nu samen op kan eindeloos blijven staan We zijn verwoven met de ruimte en geen nog voor de tijd Met de deur gesloten, ik sla overhoofd van je lijf De nacht is zo weer over, maar ik hoop dat je blijft Dit is de eerste keer dat ik een keer niet sloop wat ik krijg Door met je wippen, het we trippen, op en neervallen Never nooit, dat ik je skip, dat meer van je Nooit genoeg, verstrooid op zoek, je voelt zo goed Je maakt mij helemaal gek, blonde gooi die hoed. Van je krult, tot je wilt, dat je parallel een mooie ketting om je nek en bordel. Ben een nietige jongen, denk niet dat ik iets voorstel Maar jij ja, ik, ik, picknick is mijn voorstel Mooie haken voorstel dacht ik voorstel. Een hele korte nacht met lang <laughs>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 Na de zomer, die mooie stem die voor mijn liefjes zingt hier in mijn dromen En dan die lach, die glinstert onder sterrenhemels Dat is alles wat ik wilde en ook heb geregeld hier Verdwaald in de kamer van het hotel Waar dagen niet bestaan en waar niemand anders je belt Even verdrinken in het niets, even versmelten met onszelf Er is niks wat ik meer lief heb dan mijn fucking wederhelft Van je cool tot je beeld tot je orlaan En ik weet niet wat je doet, maar het voelt wel Venom met de gooien, wat ik niet dat ik iets voor je doel. Is mijn en ik weet niet wat je doet, maar het voelt zo goed In hotel, in hotel. Van je krul tot je beeld tot je oorel. Mooie ketting om je nek en borrel. Ben een niet een gejongen, denk niet dat ik iets voorstel. Maar jij en ik picknick is mijn voorstel. Een mooie hagen borstel, dacht ik voorstel. Een hele korte nacht met lang.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 We hebben ze hier uh, wel eens uh, gesproken. Jelle en uh, Tristan hebben we hier uh, wel eens een de uitzending gehad... over uh, het uh, materiaal wat ze hebben gemaakt. Maar uh, morgen komt er dus nieuw materiaal. En uh, dit staat erop. Dat nummer dat heet Oorbel. Uh, daarvoor hoorde je trouwens uh, ook nog uh, materiaal van Vip Samen met uh, Mariah B.C. En de, dat nummer dat heet Mondays. En die, uh, die is straks over een uur uh, te horen... bij uh, de cornuiten van...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 En de band heet Strange Ways en een van de singles die ze hebben uitgebracht, dat heet The Toast. Breathe in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 Dus zover gaat het alweer terug. Ja, dat is ja. zeker lang geleden. Ja, 2009, maar van, van demo's maken de band zijn jullie inmiddels zijn jullie wel wat behoorlijk serieus aan de, aan de weg aan het timmeren. Met, want dit van die EP is daar het bewijs van. Ja, zeker inderdaad. We hebben mooie stappen gemaakt in de loop van de jaren. We ja. veel geleerd en... Uh...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 En op basis van dat gaan we ook de mail weer induiken om wat venues aan te schrijven... ...om shows te gaan spelen, dus die komen er zeker aan. Ja, en dat gaan we dan vanzelf zien. En waar zijn jullie op te vinden op het wereldwijde web? Ook altijd heel belangrijk. Ja, we zijn op www.debosnoors.com te vinden... ...maar ook op Instagram, op Facebook En we vinden. Volgens mij hebben we zelf nog een Twitter.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 wat muziek uh, promoten. Ja, ja dus, dus ook... volgens mij, wat ik net heb laten horen... is daar ook op te vinden... op Bandcamp, mensen. Dus uh, Dat is het, de EP uit 2019. Goed, ja. Natasja. Ja. Ik uh, denk ja, dat bedankt. we... Ja, <laughs> ik denk dat we er een beetje zijn. Uh, dan ga ik hem ook even laten horen. Een van de nummers die op uh, Evolution staan. The Place Where I Belong... van The Lost Noise.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 of Leroy, hoe je het moet noemen wilt. Uh, het uh, is van een EP. Be My Valentine, het, uh, het titelnummer heb je net kunnen horen. En dat is ook meteen het einde van uh, dit, uh, deze Alternative hem. Daarvoor hoort je trouwens uh, Lorem Ipsum met uh, Molly. En als wij Stranger in Paradise hier in uh, de volle sterkte hebben gehad, kunnen we het toch ook wel eens een keer overwegen om Lorem Ipsum uh, misschien in de volle sterkte te laten spelen. Ik, uh, ik heb nog een andere band in gedachten, maar uh, dat uh, hou ik dan nog even voor mezelf.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 Sowieso is het vaste prik, want uh, dan uh, zit uh, David Molenburg uh, erbij. Want uh, David is een muziekliefhebber en uh, die wilde er toch wel graag weer bij zijn. Dus het is iets langer dan een jaar geworden, maar dat maakt niet uit. En de andere is uh, Jan-Jaap de Kloet. Hij heeft uh, een cultureel ver verleden. Hij is uh, zelfs chefredacteur bij de cultuurredactie van een Landelijk Ochtendblad uh, geweest. En te gast zijn Marcel Veerman en zijn dochter. En dat is de meest belangrijke, want uh, daar draait het om. Is Donner Marie. En daar sluiten we dan ook deze programma mee af. I'd much prefer the violence. Tot volgende week. Dag hoor. For a while. Let's just sit here for Nothing's changed Oh, my life's been redeemed